Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. In de omgeving van Los Angeles is een klopjacht gaande op de man die tien mensen doodschoot met een automatisch wapen. Dat gebeurde gisteravond lokale tijd tijdens feestelijkheden rond Chinees nieuwjaar. De man opende in een dansstudio het vuur met een machinegeweer. Vijf mannen en vijf vrouwen kwamen om het leven en tien anderen raakten gewond. De voortvluchtige is een man van 30, van de, tussen de 30 en de 50, met een Aziatisch uiterlijk. Oekraïne kan blijven rekenen op de steun van Frankrijk en Duitsland. Dat hebben de twee landen in een gezamenlijke verklaring laten weten na een bijeenkomst in Parijs. Zo zei de Franse president Macron dat hij niet uitsluit dat het land Leclerc tanks naar Oekraïne zal sturen. Duitsland blijft wat meer terughoudend tot dat gebied. De grootmachten zaten recentelijk niet op één lijn wat betreft belangrijke Europese thema's, zoals materieelzendingen naar Oekraïne. De bijeenkomst voor de 60ste verjaardag van het frans duitse vriendschapsverdrag dit weekend was dan ook bedoeld als gelegenheid om de banden weer aan te halen. Yeah. <sighs> Ajax-voetballer Steven Berghuis vindt dat de media mensen tegen hem hebben opgeritst, zei hij voor de camera van ISBN. Twee jaar geleden stapte Berghuis over van Feyenoord naar Ajax en keerde vandaag voor het eerst terug in de Kuip. Hij verwees onder meer naar het AD, dat een foto van hem plaatste waarop hij in een Ajax-shirt schreeuwend staat afgebeeld, en een tweet van RTL, waarin het duel vandaag een wedstrijd van leven en dood werd genoemd. Berghuis werd na zijn overstap ernstig bedreigd en ook vandaag was de sfeer grimmig. In het stadion waren het voorzorg net opgehangen om te voorkomen dat supporters vuurwerk op het veld gooide. AZ heeft met 3-1 gewonnen van Fortuna Sittard. De klassieker tegen Ajax eindigde vanmiddag in een gelijkspel. Het werd 1-1 in Rotterdam. Feyenoord staat nu vijf punten voor op regerend landskampioen Ajax. De wedstrijd FC Twente, FC Utrecht eindigde in 2-0. En Heerenveen met, won met 3-1 tegen Groningen. Het weer vanavond droog en bewolkt. De temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. Morgen is het overwegend bewolkt en wordt het maximaal 3 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N9 ten Helder richting Alkmaar staat 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Bergen en Knopend Kooimeer. Aansluitend op de N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen de Ring Alkmaar en Knopend Kooimeer 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1526. Mijn naam is Benno Veugel, uw hier voor de komende twee uur in dit New age muziekprogramma. 2002, dat is een jaartal, maar het is ook de naam van een, ja, een vader, een moeder en een dochter uit Scandinavië. En die maken prachtige muziek. En ze hebben nu een nieuw album uitgebracht, Clouds Below. We zijn, nou, een aantal weken geleden al weer, vorig vorige jaar, werd dat als uh, single uitgebracht. Maar nu is het dus een heel album. We gaan luisteren zo naar de track Soulmate. Nou, dan komt Richard Thijssen met Elysium. En uh, nou, dat is voor ons toch wel weer een, een nieuwe naam. Dan een. Uh, single, The Little Things van de Song Gardeners. En dat is de lekkere muziek uh, vokaal. Ja, de dames gaan een moppie voor ons zingen. Dan komt Chris Hintzen op track 7 met Tibet Impressions. En dat was uh, mijn eerste album die ik van hem kreeg. En dat Chris Hintzen uh, uh, Tibet Impressions was in 1994. Ja. En voor die tijd was hij helemaal afgereisd naar uh, de Dalai Lama om hem te interviewen. En dat is allemaal verwerkt op deze, op deze cd. En wij gaan luisteren naar twee tracks. The Worker's Song is een heel fraai, het duurt maar heel kort hoor, 47 seconden. En daarna komt een Tribute of Two. Uh, Nou ja. En dat laat ik even in het midden, want ik kan het niet uitspreken. Goed, hele fijne muziek dus, met uh, heel diep in de tijd. En we sluiten af met de Inside the Great Pyramid van Paul Horen. En Paul horen is toen een, een van de grote piramides binnengekropen, of gelopen en met zijn fluits en opnameapparatuur. En is in die, in de, in die ruimtes, is hij gaan improviseren en dat horen we dan. Helemaal op het einde. Ik wens je heel veel luisterplezier. you mm -hmm. Visit my website, garethmusic.com. That's G-A-R-E-T-H music. Heart Dance Records. You're listening to the soothing sounds of peaceful radio.